Cold when I can't sleep Dat is zeker lekker, heel stijl spraat deze Hallo <laughs> Alhoewel, ik kan niet met overhoor, hoor, want ik heb gewoon twee PC's helemaal naar de Filistijnen geholpen. In één week tijd, Ook krijgen we het voor elkaar. Maar we zitten weer gewoon leef alsof er niks aan de hand is. We hebben weer een oude PC gevonden en kijk eens hoe lang dat die het gaat volhouden. In ieder geval, de Elsplaat heeft hij volgehouden voor deze week. Het is vandaag alweer 11 juli 2017. Jordan, America and You Can Do Magic. De koekjes en de borden, de kon en de karas. In die weg, jij was af. Welkom vriendinnen en vrienden van Radio Els 1485, de Ava-show is erbij. bij, het is even over de klok van 6 uur geworden, 4 over 6 zien we alweer hier op onze grote studioklok. Uh, welkom, dinsdag 11 juli 2017, voor mij ook weer een denkwaardige dag, voor Radio Els ook, want uh, ik heb begrepen dat het rond kwart over 1 opeens helemaal stil was op de zender. En dat allemaal door dat de nieuwe Zen-PC na vier dagen non-stop uitgezonden te hebben. zei van: Ik heb hier echt geen zin in, ik krijg me nou dus niet. Dus die had zelf alle programma's maar even afgesloten. en ging weer opnieuw opstarten. maar daar had hij ook weer geen zin in. En toen werd het beeld weer zwart en er ging hij weer een nieuwe opstarten. Afijn, een heel verhaal. Dus. Als de Wierde Wega de reserve laptop zender aangezet en ondertussen hebben we gewoon weer de oude Zend-PC opgezocht van een paar weken terug, zoals die al een paar jaar stond te draaien. En ik hoop dat hij het volgt houden, want dat is een heel oud beestje. Meneer Hansbank en René Verstraten natuurlijk bedankt voor de voorafgaande uurtjes en mezelf ook weer voor het vinyl uurtje. Vind ik toch altijd wel leuk om te doen hoor. lekker grasduinen tussen al die singeltjes en zo. Dat gaan we niet doen in de affashow, want we zijn dan veel te druk met andere dingen. Met nieuwtjes opzoeken en noem maar op. En natuurlijk de muziek. Wat hebben we allemaal vandaag als Mick zeggen, The Tramp, Street, Nijg, nee, Los Angeles. Die hoorde ik gisteren bij René ook al. Tiffany, Manfred Mann, Breeze is het weer leuk like, voor vandaag. Hot Chocolate, Liverpool Express... Albert Hammond en als we er nog aan toe komen Peter Koeleween. En daar had meneer Verstraat het ook het vorige uur al over... dat we allemaal een beetje ouder worden. Ja, ongelooflijk. En het gaat ontzettend hard. En naarmate je ouder wordt, gaat het steeds harder. Genoeg gepraat allemaal hier in de Show tijdens het eten of tijdens de afwas. We gaan terug naar de muziek van 50 jaar geleden. Hier is David Garrick en Dear Mrs. Appleby. Dear Mrs. Applebee I've got to get something off my chest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 Bad mistakes, Mrs. Appleby, but that was long before I loved Marie, Mrs. Appleby. Met dit plaatje moet gelijk altijd aan te denken. Geen idee hoe dat komt. David Gerk 1967. Dear Mrs. Applebee. Het is een rustige avondspits. Voor de vakanties zijn natuurlijk aan de gang. 174 kilometer aan stilstaande auto's. Een van de langste staat op de A16 Rotterdam-Breda. 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zwijndrecht en Knooppunt Klaverpolder. Radio Els.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 Kijk er in zijn eentje, niet vanwege de Stones met uh, Let's Work uit 1987 alweer. Ja, ja, een lekker plaatje hier bij Raduels in de ava Show. De politie in bergen op Zoom is vanmorgen uitgerukt om een man wakker te maken die dreigde de bevalling van zijn partner te missen. Dit lieten de agenten vanmiddag weten. De slapende man nam ondanks meerdere pogingen van zijn partner de telefoon niet op. Hierop besloot de vrouw de politie in te schakelen, want ze moest, moest nu echt met de bevouwing gaan beginnen. We merkten dat het niet makkelijk was om de aanstaande vader in diepe slaap wakker te krijgen, aldus de agenten. Na meerdere keren aankloppen op de voordeur en nog wat harder aankloppen werd de man wakker en is hij naar zijn partner gegaan. De politie bergen op zo, wens jullie een voorspoedige bevalling en heel veel liefde en gezondheid toe. Liet de agenten weten, dan heb ik zoiets van, ja, als dat stel samen een, een kind krijgt, waarom snappen ze dan ergens apart heb Geen idee hoor, maar ja, zo volle mij Het is allemaal hier het gevolg van, van een love epidemic, hier zijn de trains uit 1974. <tieden> Deze jongens een hits gehad hè, met hun disco so muziek dat vind ik ook wel een van hun mooiste hoor. De Lock Epidemic, alweer uit 1974, we hebben het hier natuurlijk over de trams. Het is 17 minuten over de klok van 6 uur, of 13 minuten, klok, 13 minuten voor half 7, net wat je zelf het prettigste vindt. Nou ja, we blijven, oh ja, zometeen gaan we naar de Tour de France, wat er allemaal gebeurd is in de tiende etappe van vandaag. Maar eerst gaan we nog eens even naar een beetje betaalde liefde, hier is Astrid Neig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 En niet bij je vrouw, ach kom nou. Nee jongens, dames en heren, afwas moet je natuurlijk gewoon lekker thuis doen. Astrid 1974. ik doe wat ik doe over het oudste beroep ter wereld. Zo, wij gaan eens even kijken naar de Tour de France. Dylan Groenewegen was vandaag in de massasput van de tiende etappe van de Tour de France. Wederom de snelste sprinter van het peloton. Maar opnieuw greep de Nederlander naast de zegen. Hoe, hoe zit dat? Even uitluisteren, dan hoor je hoe dat zit. De Amsterdamse spurtbom van de lotto... Jumbo plo euh, ploeg finiste als derde achter Marcel Kittel, die alweer zijn vierde zegen boekte. En zo ondertussen de beste Duitser ooit is in de Tour de France. Maar let op: Groenewegen haalde in de laatste meters een topsnelheid van 70,02 km per uur. En Kittel, die kwam slechts tot 69,66 km per uur. De Duitse van de Quick Step Floors zat echter beter gepositioneerd in de slotkilometer en kon zodoende naar de snellen. Groene Wegen moest weer van te ver komen, zo stelde hij na afloop teleurgesteld vast. Nou ben ik zelf nooit zo'n uh, liefhebber van dat sprint, hoor. Het gaat mij allemaal. Uh, nee, ik zie liever een mooie bergetappen. Maar ik weet wel, toen ik zelf nog een beetje uh, als wielrenner actief was, dat is heel lang geleden. Dat wil je niet weten. Uh, toen had ik een vriendin en die had toen zo'n zo poeg weet je wel, en dat ding ging ongeveer 45 kilometer, 50 kilometer per uur en uh, ging ik uh, net achteraan aan haar uh, achterwiel hangen, zoals dat heet, hè? weet je hoor, op je fiets. En toen heb ik een keer net de 40 kilometer aangetikt. En daar ben ik eigenlijk nu nog steeds helemaal trots op. Maar het is wel heel erg lang geleden. Gisteren al bij Café René gehoord. Maar ja, hij zat hier ook al in de playlist 1973. Duidelijke invloeden van Hans van Meulen en zijn Sendico zijn hier te horen bij Los Angeles. En dat heet natuurlijk allemaal La Malagena. De de esas De baas de esas De baas van bonitos ojos De ellos me quieren mirar, pero si van de dejas, pero si tu de dejas, ni siquiera parpadea. Malague malagueña salerosa malagueña salerosa malagueña, salerosa malagueña besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte decirte ik kan nu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 Yeah, hard and the money is slow, but you've got no other place to go, oh no, but you know you're gonna be big one day, cause the people love the songs you play. Maar heeft ze toch pech, want hier staat altijd na vijf uur de telefoonbeantwoorden erop. Ja. Tiffany 1979, de Late Night Show. Het is half zeven exact op ons. Het is vandaag 11 juli en dat is de 192 e dag van het jaar. En er komen er nu nog 173 in 2017. Vandaag in 1947 de exodus. De exodus 1947 die vertrekt uit Frankrijk naar Palestina. En Vandaag in 1978 was een ongeluk met een tankwagen met propaangas bij Camping Los Alfalgos in Spanje. Bij de ontploffing komen 216 mensen om het leven, onder wie 10 Nederlanders en 36 Belgen. En ook vandaag een trieste dag voor de liefhebbers van meneer Herman Brood, want vandaag pleegde hij zelfmoord in 2001 door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam. Nog een beetje oorlog dan. In 1302 was het de Gulden Sporenslag. De Vlaamse steden die verslaan de Koning van Frankrijk. Jawel. De gekste oorlog had je in die middeleeuwen, dat wil je allemaal niet weten. In 1804 dood in een duel de Amerikaanse vicepresident Aaron Burr, de minister van Financiën. En dat was Alexander Hamilton. Dat vonden dus ook allemaal in Amerika. En vandaag in 1855 wordt de Haarlemmermeer officieel een Nederlandse gemeente. En in 1919 werd een wet opgesteld waarin de 8-urige werkdag en een vrije zondag werden vastgelegd. Ja, de zaterdag niet hoor, dat is pas veel later gekomen. Uh, ik weet als klein jochie er nog wel van dat uh, mijn vader sowieso altijd wel zaterdag werkte, maar bijna iedereen toen nog. En uh, toen kwam er halverwege de jaren 60 dacht ik, de vrije zaterdagmiddag. Want uh, mijn oudere zussen die gingen zaterdagmorgen gewoon naar school. Ja. Nog even een beetje sport. In 1925 was de eerste TT van Assen. En die werd verreden over een parcours tussen de driehoek, rolde, burger en schoonloop. De voetbal kan natuurlijk niet anders in deze maand met de WK's en EK's vaak in deze maand. In 1982 wint Italië de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK-voetbal met 3-1 te verslaan. En een trieste dag voor de Nederlandse liefhebbers van het Nederlands elftal. Want in 2010 wint vandaag Spanje met 1-0 de finale van het WK-voetbal tegen Nederland. In 18 95 vertonen de gebroeders Lumière, de eerste film aan wetenschappers. Je hebt nog steeds, geloof ik, de Lumière bioscoop, hè, dacht ik. En software Producent Microsoft beëindigt vandaag in 2006 de ondersteuning voor Windows 98 en Windows ME. Windows Millennium was dat, dacht ik. Ja, ook alweer zo lang geleden, hè. Nog even de weersextremen. De laagste minimumtemperatuur was in 1922, 6,4 graden. De hoogste maximumtemperatuur in 1923, een jaar later dus, 34,8 graden. Het regende het langst in 1994, 15,6 uur. En de langste neerslagduur... Nee, het zonnetje scheent het langst in 1994, 15,6 uur. En de langste neerslagduur was 12,8 uur in 1942. Zo, dat hebben we gehad. Dan gaan we lekker door met de luik Breeze, de heerlijke band is dat. In 1978 is only a matter of time. En in 1977, de Gypsy Woman. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Can can never shout hits from Doom and Radio Your I go to Spain where I was once before I want to see a lovely face once more She plays the violin I watch it till she ends I wish I was the violin in her hand And that's no lie in Nederland is bijna over hoor nog maar 50 kilometer op de Nederlandse snelwegen. maar sta je er nog in veel sterkte natuurlijk ben je inmiddels nog aan de maaltijd wens je weer smakelijk eten en ben je met die grote afwas bezig, ook veel sterker. maar met de erbij zal het natuurlijk allemaal wel lukken. Bijna tien overal, 7 worden er twee leuk. Breeze, It's Only a Matter of Time, en daarna Gypsy Woman uit 1977. Zometeen het weerbericht, maar eerst nog even, uh, hoe heet ze ook? Oh ja, want ze staan wat verder op mijn lijstje, Manfred Man. Dat je een beetje denken aan de Flower Power? Nou, dat kan wel een beetje kloppen, want er komt uit 1968. Manfred Mann, Up the Junction. Ik had het al een poosje niet meer gehoord, maar het is een heerlijke plaat. Echt zo'n heerlijke 60s. Het regent buiten hier uh, in uh, Krimpen- IJssel, want daar zitten we live vanuit uh, uit te zenden de Alfa show. We zullen eens even kijken of dat zo blijft. Fear me, fear me, fear me, fear me. Het is wisselend bewolkt en vooral landinwaarts valt hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 23 graden bij een matige westelijke wind. De komende uren gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen. Morgen begint de dag met veel regen. Vooral in de zuidelijke helft kan veel water vallen. 30 tot 50 mm is mogelijk. In de loop van de middag klaart het vanuit het noordwesten wat op. De wind wordt matig tot krachtig uit het noordwesten en, wordt, en het wordt 16 tot 18 graden. Donderdag blijft het droog en zijn er zonnige momenten en het wordt dan hooguit 21 graden. Dan nog eens even kijken naar de temperaturen voor het weekend en zo. Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag is het alweer 23 graden. De minimumtemperaturen variëren tussen de 10 en de 15 graden en dat alles bij een noordwestenwind. Later draaiend naar westen tot zuidwesten windkracht 4. Dus dat is best wel weer een stevige wind. Dan nog even kijken naar de rapportcijfers vanmorgen: het barbecue weer een 7, het fiets weer een 5, het strand weer een 5. En meneer Hans Bank, zijn wandelweer krijgt ook gewoon weer een 7. Ik ben een beetje hot chocolate verslaafd de laatste tijd, geloof ik, als ik een radioprogramma maak. Ik had ze ook al in de vinylshow een paar keer. En volgens mij heb ik deze ook onlangs nog gedraaid in de dacht ik. Daar kan ik helemaal na zitten. Maar het maakt niet zo gek vooruit. Het is natuurlijk heerlijke muziek. Kwart voor zeven, Dava Show bij Radio Elst. Nog een kwartiertje te gaan in de show. Hier is Hot Chocolate uit 1981. You never be so wrong. two lovers in a city cafe Someone's leaving, the waiter says, hey, won't you wait mm -hmm. Running no away, she hides in her room What he told her was he had to get We'll Ik denk me opeens, het is morgen alweer woensdag. Dat betekent dat uh, meneer Peter de Wit voor het eerst deze week weer op komt draven. Op uh, woensdagmiddag tussen 2 en 4 met de historische tipparade van 40 jaar geleden. Daarna natuurlijk tussen 4 en 5 de turntables show van meneer Hans Bank. De café René Verstraeten van 5 tot 6 en ondergetekende. getekende. Die is er dan weer om 6 uur met de Zo Zover is het natuurlijk nog niet. En, dat, en daarvoor heb je natuurlijk 24 uur per dag de beste muziek. Hier is de Liverpool Express uit 1976. You are my love. Nou, simpel, die komt gewoon uit je radio. Iedere dag Radio Els. Didn't think before deciding what to do. The folks back home, I nearly made it. Had offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them. Tot mijn grote schik zie ik dat ik nog maar een paar minuten heb voordat het nieuws en weer begint van 7 uur. Dus nog even snel even de tv-programma's. Je hoorde trouwens. Albert Hammond uit 1972. in en never rains in Southern California. Nederland 1. Het journaal om 8 uur. Opsporing verzocht om half 9. De Havert-etappe om half 10. En Jinek om 5.30. 10. Uh, 5 oh, vooraf 11. Net dan 2 baardmannetjes uh, om kwart voor af. bij de buur om half 9. De zaak van je leven om kwart over 9. Nieuws uur natuurlijk om 10 uur. En RTL 4 heeft om 8 uur wie doet de afwas. Nou, die hebben wij hier inmiddels al lang gedaan. Een dubbeltje op zijn kant om half 9. RTL Summer and Night. Petra de Vries is weer eens een keer te bewonderen op RTL 5 met internet internetbullies tackled. En de deurwaardes betalen of legalen begint om 7 over half 10. En SBS6 heeft Utopia om half 8 traumacentrum om 5 over 8. En dan een aantal afleveringen van NCAS. Voordat Hart van Nederland en Show shownieuws de avond besluiten. RTL 7 staat natuurlijk weer in het teken van Tour du Jour. En om half negen hebben we dan de transporter op 7 En cold on camera om half elf. En om elf uur begint weer een keer Tour de Jour. En Veronica heeft weer de Big Bang Theorie. En problem child. Deel 1 en deel 2, dat zijn denk ik uh, speelfilms. En dan kun je het tot kijken vanaf half 9 tot 12 uur. En als je dat allemaal niks vindt, kun je natuurlijk lekker blijven luisteren naar Radio 1485 AM. Dit was de avondshow voor vandaag, dinsdag 11 juli 2017. En wij zijn er natuurlijk ijs- en dienende en voornamelijk regendienende, denk ik, morgen weer. Ik wens je een hele fijne avond. Tot morgen. Hoi. Is Radio Els. Goedenavond, dit is het Radio.